Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de brand aan boord van een kerosinetanker op de Noordzee geblust is. Gisteren lag het schip voor anker voor de kust van Engeland toen een vrachtschip er tegenaan knalde. Dat had onder meer containers aan boord met daarin de stof natriumcyanide. Dat is niet best, zegt deze deskundige. Want het is een stof wat bijvoorbeeld vroeger nog gebruikt werd als rattengif, maar omdat het te gevaarlijk is, uh, mag je dat al een tijd niet meer gebruiken. En bijvoorbeeld voor een mens kan 300 milligram, dat is echt heel weinig, genoeg zijn om uh, eraan te overlijden. De schepen waren na de klap in elkaar vast komen te zitten, maar zijn inmiddels losgekomen. Een Nederlands bedrijf gaat proberen om de tanker terug te krijgen naar een haven. Rusland zegt dat Oekraïne honderden drones heeft afgevuurd. Daarbij zouden twee doden zijn gevallen door vallende brokstukken. Meerdere mensen raakten gewond. Het zou gaan om de grootste Oekraïnse aanval op Rusland sinds het begin van de oorlog. Oekraïne heeft niks bekendgemaakt over die aanval. En in Rotterdam-Zuid staan meerdere straten blank. Niet door de regen. Bij werkzaamheden aan een parkeermeter is een waterleiding gesprongen. Volgens Omroep Rijnmond spoot het water een tijd lang alle kanten op. Het is niet duidelijk of er door de gesprongen waterleiding huizen zonder water zitten. En in Washington, D.C. wordt de tekst Black Lives Matter verwijderd... van een prominente straat. Vijf jaar geleden werd die tekst daar geverfd in enorme gele letters. Dat gebeurde toen na de dood van George Floyd. De burgemeester zegt dat ze de tekst weg moet laten halen... omdat anders de republikeinse partij van president Trump de geldkraan dichtdraait... Deze mensen in Washington, D.C. gingen nog een laatste keer kijken naar de letters en balen ervan dat ze verwijderd worden. Ik voelde zo'n frustratie en I toen ik hoorde dat de administratie D.C. om de Black Lives Matter te meant Het betekende veel voor veel mensen, de residents van D.C. maar ik denk ook voor de of van de Verenigde Staten en the, the wereld. De straat heet officieel nog Black Lives Matter Plaza. De Republikeinse partij eist ook dat die naam verdwijnt. En het weer nog, het is grijs met af en toe wat lichte regen of motregen. En vanmiddag zijn er in het noorden wat opklaringen. Op andere plekken blijft het druilerig. Het wordt vandaag een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de anwb Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is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 Find the words to make it right All I want is just the way the tree.